10 uur het NOS Journaal. Jan van der Putten. Europese beurzen zijn tegen de verwachting in lager geopend. Gisteren sloot op Wall Street de Dow Jones-index 4% hoger. Maar die opgaande trend werd vannacht al niet voortgezet in Azië. De Nikkei-index verloor uiteindelijk 0,2%. In Amsterdam staat de aix index nu op een klein verlies. De Europese beurzen reageren op de stagnerende groei in Frankrijk. Daar werd vannacht bekend dat de economie in het tweede kwartaal niet is gegroeid. Motoclub Satudara zegt niet samen te werken met de grote Duitse motoclub Bandidos. En er is ook geen ruzie met de Hells Angels, zegt de Satudara in een verklaring. Redacteur Robert Bas. De bestverklaring is bijzonder omdat de Dara voor het eerst toegeeft dat ze banden hebben met de bandidos. En dat zijn de grote rivalen van de Hells Angels. Maar tegelijkertijd zegt de Dara dat ze de bandidos niet gaan helpen om een afdeling op te richten in Nederland. Nou, en dat is natuurlijk bedoeld om de kou uit de lucht te halen. Twee weken geleden werden tientallen leden van Dara opgepakt in Amsterdam. De politie vermoedde dat de motorclub naar Amsterdam was gekomen voor een confrontatie met de Hells Angels.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 Inmiddels gaat het een stuk minder met de PC door de opkomst van onder meer de laptop en de tablet. IBM zelf stootte in 2005 zijn PC-divisie af en gelooft dat het tijdperk van de PC voorbij is. Toerwinnaar Cadell Evans heeft in Australië een heldenontvangst gekregen. In zijn gele trui fietste hij met een Australische vlag voor 25.000 toeschouwers door het centrum van Melbourne. Daarna was er een ceremonie waarbij, zijn overwinning, waarbij zijn overwinning in de toer werd geprezen als de grootste Australische sportprestatie aller tijden. Put your yellow in the air. and once again acknowledge Australia's own Tour de France champion, Cadell Evans. De 35-jarige Evans won vorige maand als eerste Australiër... en derde niet-Europeaan de Tour de France. Gisteren kwam hij voor een kort bezoek in Australië aan. Morgen vertrekt Evans alweer naar de Verenigde Staten... waar hij deze maand in Colorado meedoet aan de USA Pro Cycling Challenge. Dan het weer nog bewolkt en kans op een bui. Vanmiddag in het noordwesten en westen droog. Een periode met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. In het weekend wisselvallig. Vooral op zondag veel regen. En wel wordt het nog een stukje warmer. AWB Verkeersinformatie: Files op de A4 vlaardingen Hoogvliet bij knooppunt Benelux 3 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Oud-Zuid en Knooppunt Amstel 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En bij de werkzaamheden op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland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 Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Politie in achterstandswijken stelt zich te veel op als welzijnwerker... ...vindt Ahmed Marcouche van de PvdA. Goed nieuws voor onvruchtbare mannen. In Japan maken ze zaadcellen van gewone lichaamscellen. Hoe voelt het om bevrijd te worden van demonen? Nou zo. En ik voelde het als het ware omhoog komen. En, en het ging eruit. Ik had echt zoiets van, wauw, dit, uh, dit voelt alsof ik een uh, heel ander, ander uh, mens word eigenlijk. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Zijn de spanningen in de achterstandswijken in Engeland dezelfde als in Nederland en kan dat hier ook leiden tot grootschalige plunderingen en rellen? Daar praten we over met de pvda tweede kamerlid Ahmed Marcouche. Goedemorgen, meneer Marcouche. Goedemorgen. U bracht eerder deze week een bliksembezoek aan de probleemwijk Binnenstad Oost in Helmond, waar al geruime tijd spanningen zijn met criminele Marokkaanse jongeren. Wilde u Geert Wilders voor zijn, want die gaat daar ook even langs hè, binnenkort? Uh, ja, dat, dat, dat hoorde ik later. Ik, mijn, mijn bezoek stond echter al uh, eind juli uh, gepland. Omdat er toen al berichten waren dat dat niet goed uh, ging. Dus ik had al contact met uh, onze raadsleden in Helmond. En, en, en die afspraak ook uh, uh, gemaakt om uh, langs te komen. Nou, uh, heeft u een groot aantal probleemwijken bezocht. Uh, zijn, de, zijn de spanningen die u daar ziet te vergelijken met de situatie in Engeland? Nou uh, ja, ik... Kijk, ik denk dat de contexten ontzettend verschillend zijn. Ik heb achterstandswijken in Brussel gezien en in Frankrijk. Ja. En, die zijn, en, en de spanningen daar en de manier waarop bijvoorbeeld de, op de politie gedwongen wordt te opereren. In, in, in Frankrijk, in achter, Parijse Parijs achterstandswijken zijn het net militaire operaties. Nou, dat, dat is bij ons niet het geval. Maar we hebben wel wijken waar de spanning voelbaar is als je er doorheen loopt. En waar bewoners heel vaak zeggen van ik voel me niet prettig, ik voel me niet Veilig. Heel vaak hoor je ook dat mensen niet op straat durven na bepaalde tijdstippen. Ja. Dus heel veel angst en onveiligheid. En, en, en er is ook reëel, ook uh, zijn er criminelen aanwezig en criminaliteit. En soms heb je buurten waar de criminelen uh, min of meer uh, ja, domineren. Ja, uh, zo erg zelfs dat buurbewoners uh, nou ja, er hard over nadenken om een knokploegen te beginnen. Nou ja, dat, dat blijkt in Helmond, uh, althans dat, dat heb ik er niet uit, uitgekregen uh, bij de bewoners dat, dat, ze dat, uh, dat, dat ze dat willen. Maar wat je wel hoort is van ja, uh, als de politie niets doet, als, uh, als, als de burgemeester of als het bestuur niks doet, ja dan moeten we het zelf doen. Dus die neiging naar eigen richting, mm -hmm. um, ja die, die hoor je wel veel. En uh, ja, dat, dat, is wel, dat moet je wel serieus nemen, even los van het feit of het nou reëel georganiseerd wordt of niet. Maar het idee dat mensen niet meer kunnen vertrouwen op de, Overheid, als het gaat om uh, veiligheid is een, uh, is, een, is een zorgelijke ontwikkeling. Kritiek richt zich vaak op de politie van die buurtbewoners. Die is er niet, ze zijn er niet als je ze nodig hebt. Moeten die zich meer manifesteren in achterstandswijken, vindt u? Uh, ja, maar dat doen zij ook wel. Alleen het probleem van de politie is, je kunt het no nooit alleen. Hè. Dus uh, uh, daarom uh, zie je ook dat vaak de politie uh, in plaats van uh, criminelen te vangen... Hè, dus het pad naar de misdaad af te snijden, de opsporing uh, van criminelen... Uh, daarin uh, goed te zijn en, en je capaciteit in te zetten... Ja. dat de politie vaak in het gat van het welzijnswerk valt. Want uh, de, uh, ze, dan krijg je dus dat agenten bijvoorbeeld gaan bemiddelen... bij het vinden van jobs of uh, organisaties... Een sollicitatietraining. Allemaal dingen waarvan je zegt ja, dat, dat is niet het eerste wat je bij de politie zoekt. De politie nee. is geschapen om boeven te vangen. De knuppel moet er overheen. Ja, als, als, als het zo is dat, dat criminelen en overlastplegers een wijk onveilig maken, domineren. waardoor goedwillende bewoners niet meer vrij in die wijk kunnen wonen en leven. ja, dan als dat moet, dan moet je dat ook doen. Je moet nooit capituleren voor, voor criminelen en overlastplegers. Ja, maar goed, die politie wil zelf, denk ik, ook liever niet het maatschappelijk werk verrichten... maar gewoon ook hun werk doen waar ze voor aangenomen zijn. En uh, ik hoor al de geluiden... ja, u heeft mooi praten, meneer Marcouch, maar uh, de korpschefs we gaan dan roepen... geef me de mensen, dan gaan wij wel aan de slag. Ja, nee, dat, dat is ook uh, wat, wat wij als Partij van de Arbeid... en aan andere partijen overigens ook dit kabinet ook voorhouden. Dus grote ambities op het terrein van veiligheid. Ja. Uh, maar tot nu toe uh, horen we alleen maar grote woorden... en zien we in de, in de daden van dit kabinet alleen maar bezuinigingen op veiligheid. Er komen geen agenten bij. Er wordt uh, bezuinigd op, op, uh, op die achterstandswijken. Uh, enkele jaren geleden heeft de VVD-minister van Volkshuisvesting gezegd... Uh, het is kwart over twaalf in die wijken... Wat zie je? Dit kabinet die, die kijkt helemaal weg van, van deze problemen. Uh, heeft verbaal wel grote ambities. Maar in hun data zien we alleen maar bezuinigingen uh, op, op veiligheid. Uh, dus op de politie, maar ook... Op, op, op andere interventies die nodig zijn in deze wijk. Ik weet niet of u vandaag bijvoorbeeld uh, Theodor Dariampol hebt gelezen in Volkskrant. Ja, die zegt ook, uh, het probleem van die uh, Engelse wijken is dat, dat een groot deel van die Engelse jeugd niet eens kan lezen. Dus het onderwijs is erbarmelijk slecht, de mentaliteit is slecht, uh, de, de, de huisvesting daar. En dat is eigenlijk ook een beetje de realiteit van onze wijken. En, ja? en die moet je wel aanpakken. Ja, maar toch ziet u geen directe aanleiding... Uh, om te vrezen voor Engelse toestanden in die wijken. Maar als we nou even wat rellen op een rij zetten... Uh, Culemborg met Oud en Nieuw 2009... Den Bosch, de Graafse wijk in het jaar 2000... Utrecht, de wijk Ondiep weten we allemaal ook nog, 2007. Zijn dat dan geen tekenen aan de wand dat het wel die kant op gaat? Jawel, die spanningen en die rellen hebben we dus ook wel. Alleen uh, op het moment dat je gaat vergelijken met, met de Engelse rellen... waarin dus gewoon uh, gegraaid wordt, uh, huizen in de fik worden uh, gestoken... dus uh, ondernemers eigenlijk... Uh, Ontdaan worden van hun, van hun goed. Ja, dat, dat, dat, is, dat, dat zien wij hier in Nederland. Ja, dat zie ik hier in Nederland niet. Er zijn wel opstootjes, er zijn ook wel relletjes. Er ja, u ziet ook wel... het niet, maar ziet u het echt helemaal niet? Of nog niet? Nee, kijk, als, je, als je maar lang genoeg uh, dus wegkijkt van de problemen in, in ja. onze wijken... Ja, dan kan je op termijn natuurlijk dat soort omstandigheden creëren. Maar wij hebben juist in Nederland de afgelopen jaren... is er, is er wel degelijk aandacht geweest uh, voor deze achterstandswijken... waardoor het ook uh, voor een deel uh, ja, handelbaar is waar we, en beheersbaar is. Maar, maar die problemen zijn er nog wel. Dus je moet er niet voor wegkijken. Je moet nu blijven investeren in uh, dat de politie doet waar ze voor geschapen zijn. Die boeven vangen ja. en dat de coöperatie doen wat ze moeten doen, dat het onderwijs daar ook uh, het beste onderwijs is. Omdat je praat over grote groepen Nederlanders die anders buiten de boot vallen. Ja, en dan cre creëer je natuurlijk de ingrediënten die nodig zijn voor zo'n uh, escalatie. Ja, nou bent u dus in binnenstad Oost geweest in Helmond deze week. Wat heeft u daar eigenlijk toe gezegd? Wat, Ja, wat, wat zeg je tegen die mensen? Ja, ja, kijk, die inmiddels wanhopig zijn. Ja, want die mensen willen ook gewoon gehoord worden. Die willen, uh, die willen want wat je vaak ziet is dat uh, ook lokaal bestuurders helaas vaak toch heel erg in een papieren werkelijkheid leven. Ik zou tegen de lokale bestuurders willen zeggen... ga die wijk in. Uh, uh, gooi die nota opzij en ga die wijk in en hoor en voel. En, en, en, en vertel ook die mensen wat je aan het doen bent. Want dat lokaal bestuur daar is wel degelijk uh, in hun uh, beleving... hard bezig om er iets van te maken. De stedelijke vernieuwing daar, de wijk waar ik naartoe ben geweest. Uh, er staan allemaal mooie nieuwe huizen bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat is niet voldoende. En je zult ook iets aan die, aan die sociale problemen moeten doen. Die oh. asociale gezinnen zul je misschien wel de wijk uit moeten zetten. Enzovoort. De wethouder en de burgemeester van Helmond treden eigenlijk grote slap op. Ze zijn er niet. Ja, die, die, die moeten veel meer uh, die wijken in. Uh, we hebben ook gezien... Uh, ja, dat, dat vind ik altijd wat, de wijken in en dan maar praten. Maar wat de mensen nou willen zien is juist actie. Ja, die, niet zozeer praten. Ja, natuurlijk. Die, die actie die, die volgt op het moment dat die bestuurders ook werkelijk zien uh, dat er een, een verschil is tussen wat zij op papier lezen ja. en, en, en de werkelijkheid waar de mensen in leven. Die mensen zeggen bijvoorbeeld, kom eens 's nachts kijken. En dan, dan zie je wat, wat we allemaal meemaken. En dat doen ze niet? Nou, dat, dat, dat, uh, dat is mij in ieder geval niet gebleken dat ze het doen. En, en, en dat moet je wel doen. En en, en, en moet je dus ook naast die mensen gaan staan... en laten zien wat je aan het doen bent. Uh, nou, ja. bent u bij uitstek iemand, ook met uw ervaring... in het Amsterdamse slotenvaart, die uh, naar dat lokale bestuur... dus naar de burgemeester en de wethouder zou kunnen stappen... en zeggen, joh, ga daar nou gewoon eens heen. Ja, ik, ik heb ook met uh, een van de wethouders gesproken. En u weet, uh, Brabant Helmond, de burgemeester van Helmond... die is zelf een aantal keren bedreigd. Dus je ziet dat ja. op het moment dat je die confrontatie aangaat... met die criminelen, dat ze dan ook terugslaan. Uh, dus uh, bedreigingen en, uh, en dat, dat is dan weliswaar de georganiseerde misdaad. Maar ja, dat, dat, dat, dat is van het ene komt het andere, zeg maar. Dus je, je zult ook uh, niet bang moeten zijn om, om dat gevecht te voeren. Nou, en, ik en u heeft dat... een beetje het vermoeden dat ze wel een beetje angstig zijn, daar? Ja, ik weet dat er, dat er angsten zijn in iets in, in, in, in, specifiek. In, in, natuurlijk, als je bedreigd wordt, dan moet je ook uh, uitkijken. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd mag dat er niet toe leiden dat je niet handelt. Nou, in, in Brabant, hebben we ook in de Kamer uitvoerig over gedebatteerd... Uh, wordt stevig ingezet op het aanpakken van die georganiseerde misdaad. Maar wat zie je dan, is dat ja, de politiecapaciteit natuurlijk minder wordt... Uh, en minimaal, of er helemaal niet is, om bijvoorbeeld die criminelen... die dit soort wijken dan onveilig maken, om die ook aan te pakken... Ja. Dus er uh, ligt daar een verantwoordelijkheid ook voor het kabinet... om die lokale bestuurders uh, te ondersteunen en ze ruggengraat te geven. Ja, maar dat... ze moeten het wel doen, ze moeten het er wel op af. En uh, angst, ja, angst uh, als politicus of bestuurder uh, moet je natuurlijk een gezonde vorm van, van angst hebben. Maar het mag niet toe leiden dat je niet handelt. Nee, en uh, daarmee zijn we weer terug bij uw uh, nou ja, kritiek eigenlijk op het uh, kabinet... en de bezuinigingen bij de politie. Dank u wel, Ahmed Markoes, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dank u wel. En ik voelde het als het ware omhoog komen... En...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 En dan nog later en dan begint zo iemand ineens kijken, eh, bijvoorbeeld eh, moet ineens gaan hoesten, terwijl hij helemaal niet verkouden is. Of moet ineens heel erg zuchten of heel erg geven. En dan, eh, en dan voelt de hulpvraag, die, die heeft ook wel in de gaten, hij is eruit. En dat vragen we dan ook, is hij weg? Ja, hij is weg.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 Iets, iets wat, wat, wat er al die jaren gezeten heeft. en wat alle therapieën, alle gesprekken, alles wat ik geprobeerd heb. heeft dat niet kunnen bereiken. Maar als ik kijk na dat bevrijdingspastraat... ben ik eigenlijk nooit meer depressief geweest. Het is uh, het die veldjesgraaf, dus gelukt. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland, Straks, het is de Japanners eindelijk gelukt. Van gewone lichaamcellen zaad maken. Het van Siska -Huis. Een nieuwe vorm van begraven was deze week in het nieuws. Resumeren, oftewel oplossen. In zowel het NOS als het RTL-journaal werd er uitgebreid aandacht aan besteed. Een oudere TNO-medewerker in stemmig pak... vertelde hoe het resumeren in zijn werk gaat. Het lichaam wordt in een soort buis die doet denken aan een scan geplaatst. Deze buis loopt vol met chemische vloeistof die het lijk oplost. De botten blijven over, maar door het procedé zijn die zo broos geworden... dat ze gemakkelijk verpulveren... waardoor er slechts een heel klein zakje met poeder overblijft. TNO heeft deze nieuwe vorm van begraven ontwikkeld... op verzoek van een uitvaartondernemer. Reden om sowieso iets nieuws uit te vinden is het milieu. Zowel begraven als cremeren doen een grotere aanslag op het milieu dan resumeren. Dus, hoera! Ik keek en luisterde naar de enthousiaste uitvinder... de uitvaartondernemer en de mediamensen... en als geoefend journalist zag ik de bijeenkomst... waar deze vinding was gepresenteerd, voor me. Een druk bezochte persconferentie, want voor zoiets sensationeels... rukken journalisten aan mas uit. Vooral in tijden waarin het verder alleen maar gaat... over een nieuwe financiële crisis rellen in Londen en een totaal verregende zomer. Vooraf een kopje koffie met cake, dan de presentatie met behulp van sheets... gelegenheid tot vragen stellen en de afloop een drankje en een hapje... plus een uitgebreide informatiemap, compleet met fijne plaatjes. Ik ben altijd in voor iets nieuws, vooral als het milieu daarmee gespaard kan worden. Maar toen ik in het 8-uur-journaal de jolige jonge journalisten hoorde vertellen... Hoe de restanten van de lichamen na afloop gewoon weggespoeld kunnen worden in het riool. dacht ik. nee, absoluut nee. Een graftombe met een marmeren monument erop. dat is nou echt niet nodig. Maar het riool. nee, zo hoort een mensenleven niet te eindigen. Zelfs niet als Milieuvrieks daar een nobel gevoel over hebben. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek.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 On, on. Will you still be there? Joshua Redding klaar met I Missed You. Het is vier minuten voor half elf. Goed nieuws voor onvruchtbare mannen. Of nou ja, goed. Het is Japanse wetenschappers gelukt om gewone lichaamscellen om te zetten in zaadcellen. Een baanbrekende wetenschappelijke ontdekking die op de voet wordt gevolgd door Sjoerd Repping, hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie van het AMC. Goedemorgen, meneer Repping. Goedemorgen. Testen zijn gedaan op muizen. Hoe werkt het? Nou, het idee is uh, dat uh, deze onderzoekers erin zijn geslaagd om uit een gewone lichaamscel uiteindelijk een zaadcel te maken en met die zaadcel ook in staat zijn geweest om nieuwe kinderen te maken, muizenkinderen, en, en die muizenkinderen zijn weer in staat geweest om zelf kinderen te krijgen. Ja, het is dus gelukt om uit gewone lichaamscellen uh, om die om te zetten in een zaadcel. Ja. Wat betekent deze ontdekking voor ons als menselijk ras? Nou, Onvruchtbaarheid is een, een groot probleem bij uh, bij, bij mensen al algemeen. Algemeen, als je kijkt naar dieren, dan, dan zijn mensen eigenlijk een van de meest onvruchtbare soorten. en uh, nou, Dat is een, zeg maar, een biologische uh, gewaarwording, maar tegelijkertijd is het zo dat het een groot klinisch probleem is bij de mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Ja. en uh, Een van de redenen waarom mensen geen kinderen kunnen krijgen is omdat de man weinig of zelfs helemaal geen zaadcellen kan maken. En met deze nieuwe techniek uit Japan zou het dus in theorie mogelijk moeten zijn... om die mannen aan zateren te helpen en daarmee aan genetische eigen kinderen. U zegt, zou het in theorie mogelijk moeten zijn? Dat betekent dus niet dat we morgen alle onvruchtbare mannen vruchtbaar kunnen maken? Nee, dat is zeker niet zo. Dat bij alle... Alle ontdekkingen is het zo dat je eerst een, een, een, proof of principle maakt zoals dat heet. Dus het principe is nu aangetoond dat in een muis in ieder geval dat, uh, dat technisch mogelijk is. Ja. Maar dat, dat is nog te lang niet zo dat je dan nu morgen patiënten kan helpen die uh, met verbruidsproblemen kampen. Nee, het is natuurlijk leuk, inderdaad, dat we dat dan op of we de Japanners op muizen kunnen. Maar zitten er ook eigenlijk gevaren aan? Ja, het is zo dat die techniek uh, dus in principe werkt. Je kan dat doen. Uh, alleen het is zo dat als je die, cellen, die lichaamcellen omvormt tot zaadcellen, dat dat ook risico's met zich meebrengt. En, en een van de risico's is dat als je uiteindelijk die zaadcellen, uh, het laatste stap van het maken van die zaadcellen is dat je een soort voorlopercel terugplaatst in de testes van die muizen. En wat je mm. ziet is als je dat doet, dat er ook een risico bestaat dat die uh, muizen dan kanker krijgen. En dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Nou, dat lijkt me niet een goed bijverschijnsel. Nee. Nee, nee. nee. En tegelijkertijd is het een, een eerste experiment. En wat nog natuurlijk gedaan moet worden, is dat je gaat kijken hoe veilig dat allemaal is. Ja, als iets in principe mogelijk is, dan wil het ook niet zeggen dat, dat altijd leidt tot gezonde kinderen bijvoorbeeld. Maar is het dan eigenlijk wel zo goed nieuws voor onvruchtbare mannen? Ja, het is zeker goed nieuws. Ik denk dat het goed nieuws is dat je uh, nu een in principe aantoning hebt dat je dat kan doen. Ja. Maar betekent het niet dat, dat patiënten daar morgen meteen geholpen mee kunnen worden. Maar, maar het is in die zin, iedere wetenschappelijke doorbraak begint eigenlijk met een basaal, basale ontdekking, is het goed nieuws. Ja. U heeft veel te maken met onvruchtbare mannen. Is dit nou ja, de oplossing, van u noemt dat een ziekte, hè? Ja. Onvruchtbaarheid. Ja. Nou ja, onvruchtbaarheid is een ziekte. Je bent belemmerd in iets wat je heel graag wil, dat is het krijgen van kinderen. Ja. En biologisch gezien is, is onvruchtbaarheid zelfs de meest dodelijke ziekte, omdat je geen kinderen kan krijgen. Ja. En uh, dat is voor mensen een groot probleem. Mensen die geen kinderen kunnen krijgen, die dat heel graag willen, die, uh, die ze beschouwen als een soort chronische ziekte. Waarbij zij iedere dag weer geconfronteerd worden met het feit dat zij hun kinderwens niet kunnen vervullen. Ja. Wat gaat u eigenlijk doen met, met deze ontdekking als hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie? Nou, voor ons betekent het dat wij uh, gaan kijken of we uiteindelijk ook die vertaalslag naar de mens kunnen maken. Ik denk dat dat iets is waar we in, in Amsterdam met de AMC heel goed in zijn. Ja. En tegelijkertijd is het zo dat we ook willen kijken of we die techniek uh, wat, wat, wat bazaal kunnen gebruiken. Dus, dus naast dat je het zou kunnen gebruiken om het klinisch toe te passen, kan je het ook gebruiken om wat beter in het laboratorium de aanmaak van zaadselen te bestuderen. Ja. En op die manier hopen we dat we meer uh, inzicht daarin kunnen krijgen. En beter kunnen begrijpen waarom mannen soms heel weinig zaad zullen maken. En dan wellicht kunnen uh, werken aan een therapie om dat beter te maken. Ja, Oké, okay. Sjoerd Repping, hoogleraar humane voortplantingstechnologie. Is er eigenlijk ook een, een hoogleraar in humane voortplantingstechnologie? <laughs> er zijn heel veel voortplantingsbiologen. Ja. Er zijn niet zo heel veel die zich uh, specifiek met de mens bezighouden. Ik ben de enige in Nederland. Oké, okay, nou, een eer om u gesproken te hebben. Dank u wel, Sjoerd Reppi, van het AMC. Tot zover deze Karo, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op de website www.karo.nl. En zometeen na het nieuws, Ebru Oemar, die doet vandaag de brembus. Goedemorgen, Ebru. Goedemorgen, we zitten in Noordwijk. We zijn bij het strandpaviljoen Bries... En het strand is verlaten. Een eenzame wandelaar met een hond loopt hier rond. Het is een beetje herfstweer. Maar ik heb er alle zin in. De zon gaat zo meteen schijnen. En nu eerst het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Motoclub Satudara heeft contact met de Duitse club Bandidos... maar er zijn geen plannen om de Bandidos naar Nederland te halen. Satudara zegt dat in een verklaring. De club ontkent verder dat er ruzie is met de Hells Angels. Het aantal rokers in Nederland is gedaald tot minder dan een kwart. Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat in het tweede kwartaal 24,3 van de Nederlanders van 15 jaar en ouder rookten. En een jaar eerder was het nog ruim 2 hoger. De groei van de Franse economie is gestagneerd. In het tweede kwartaal was er geen groei, terwijl er in het eerste kwartaal nog een groei was van 0,9 Door de laatste cijfers neemt de druk op de Franse regering om verder te bezuinigen toe. En de personal computer bestaat 30 jaar. Op 12 augustus 81 werd in een hotel in New York... de eerste PC van IBM gepresenteerd. Voor die tijd waren computers nog te groot en te duur om thuis te gebruiken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We hebben een verkeersinformatie. Files op de A4, Den Haag-Amsterdam, bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppunt Ketelplein, 2 kilometer... Rechter rijstrook is afgesloten en op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 3 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Premtime. Met Ebru Omar. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebru Oemar en ik moet even iets opbiechten. Ik was het zat de zon. Ik heb namelijk twee maanden in Turkije gezeten waar het 38 graden was. En dat betekent dat zelfs het zeewater lauw is. En geloof me, dat is redelijk vies. En ik smachtte naar Nederland. Voor de zekerheid heb ik mijn bikini meegenomen, ook nu naar het strand. Want dat de zon hier niet zou schijnen wil nog steeds niet tot me doorbrengen. En wellicht tot be tegen beter weten in, het gaat gebeuren de zon. En tot die tijdens mijn stelling, de verregende zomer is een zegen. Prem mag weer dan wel ontvlucht zijn, de spelregels blijven hetzelfde. Jullie kunnen met ons meepraten en doe dat vooral... Door te bellen met 0800-1121, te mailen naar premtime.ntr.nl... of twitteren naar apenstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. We zijn vandaag in Noordwijk, heel ambitieus op het strand... en wel bij een van de beste strandpaviljoens van Nederland, Bries. Het Nederlandse strand in augustus lijkt in niets op het strand in Turkije. Het is heel groot, het is heel wijd, het is helemaal um, uitgestorven. Schuimkragen op zee. Ik vind het wel lekker. Maar het is, uh, lijkt me best wel vervelend om hier uh, met dit weer... en met uh, zo weinig mensen te moeten werken. Frank, jij werkt bij Bries. Dat klopt. Hoe is het om uh, hier te zijn in de, in de zomer? Nou, het is heel gezellig altijd geweest. En uh, het is alleen, het weer zit nu een beetje tegen. Maar dat uh, weerhoudt ons er niet van om de uh, gezelligheid in de bries zo te houden. Ik vind het wel heel optimistisch dat je zegt het een beetje tegen. Want uh, ja. ik had toch mijn bikini bij me, maar het zit er niet in. Nee, dat helaas niet. Maar we hebben s'avonds en s middags hebben we nog zat te doen met elkaar. En het is altijd druk bij bries. Alleen het terras nu niet en het strand is nu minder. Maar... Je doet dit al een paar jaar, toch? Ja, het is nu het derde seizoen. Je werkt in de bediening? Ja, bediening. En uh, in hoeverre is het anders dan afgelopen jaren? Nou, we hebben afgelopen jaar toch wel wat meer zon gezien. Vooral uh, in de maand juli en augustus. En dat is nu echt helemaal niet geweest, volgens mij. En hoe zit het dan met je verdiensten? Want ik kan me voorstellen dat je dan minder voor je hebt. Of moet je het daar niet van hebben? Uh, daar moet het ook wel een beetje van hebben. Maar dat is nu ook nog steeds prima. Ja? Ja, het is als het... En Je bent een onverbeterlijk optimist. Ja. Hey, en. Um... Uh, hoeveel mensen heb je dan smiddags? Ja, kan schil... je daarop rekenen? Mm, dat niet echt, maar ik denk dat je toch wel zo'n honderd man bij de lunch kan uh, En overweeg je dan gewoon niet als het zo rustig is om maar wat anders te gaan doen? Nee, want je weet van tevoren dat je bij het uit gaat werken. Dus dan weet je van tevoren dat het aan het weer ligt qua werktijden. En of je wel of niet veel kan werken. En werk je, je kies elke je zelf dag? Voor. Uh, vijf, zes dagen in de week. Nou, ik ben wel onder de indruk van de stilte en dat je dan toch nog zo enthousiast oh. blijft weet van tevoren waar je voor kiest voor het strand. Prima. Um, ik dank je wel. Want uh, ja, je hebt nog wel wat, Als jij hier nu de bus, de bus uitloopt, wat ga je dan doen? Ik ga weer verder met werken. Je loopt op slippers, dat wil ik ja. wel even kwijt. We zijn nu, omdat het de uh, afgelopen dagen veel heeft geregend en gestormd... zijn we heel tras weer aan het schoonmaken. Met uh, brand en zijn we alles schoon aan het spuiten, Al het zand weer aan het halen en, uh, dat kan prima op slippers. slippers Luisteraars nee. Frank loopt op slippers en ik heb mijn laarzen aan. <laughs> en ik heb nog steeds heel ambitieus in mijn tas mijn bikini zitten. Van we bl we blijven op het strand. <laughs> ja, we blijven op het strand. Heel goed. Ik wens jou een uh, goede werkdag. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel dat je eventjes hier uh, aanwezig wilde zijn. Ik ga zo meteen verder praten met mijn andere gast in de bus. Maar we gaan eerst even luisteren naar op de opwekkende woorden van Boudewijn de Groot.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 Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot het Dan ga je kijken naar een vrouw die je wat gaat versieren. zo dan krijg je ruzie met haar man die wil. We ballen. zitten hier vandaag uh, bij Bries op het strand bij Noordwijk en de stelling van vandaag is de verregende zomer is een zegen. U kunt hierover met ons meepraten. Ik ben erg benieuwd wat jullie doen in deze verregende zomer. Is het fijn of is het niet fijn? Bel met 0800 1121. U kunt mede naar Premtime met ntr.nl of twitter naar Premtime Radio 1. Ik heb in de bus de mede-eigenaar van Strandpavillon Bries, Michiel van den Berg. En ik heb aan de telefoon Suzanne Eiklestam, auteur van het boek Internetgoedinnen... en eigenaar van Hypers PR Agency. Ik wil eerst even naar Suzanne. Uh, goedemorgen, goedemorgen, Suzanne. Je hangt, hi. Wat, Hoi. Uh, hoe sta jij er tegenover? De verregende zomer is een zegen. Nou ja, zelf uh, vind ik het eigenlijk ook wel jammer... dat ik niet zo vaak op een terrasje kan gaan zitten als ik graag zou willen... Ja. ja, ik moet toch hard werken, maar uh, mijn opdrachtgevers en relaties... ja, die hebben eigenlijk geen klagen. Wie zijn jouw opdrachtgevers en relaties? Dat zijn uh, de eigenaren van webwinkels. En uh, hoe kan het dat die webwinkels niks te klagen hebben? Nou, uh, die hebben op dit moment uh, veel meer omzet dan normaal in de zomer. Hoe, hoe verklaar je dat? Het lijkt me zo ja. saai winkelen op internet. Het is saai. Nou, het, ja, het is eigenlijk een beetje een open deur. Uh, mensen gaan zich vervelen. En uh, het vakantiegeld dat ze twee maanden geleden hebben gekregen... en dat nog niet helemaal uitgegeven is uh, in uh, Spanje... Uh, ja, dat is over. En uh, mensen die gaan dat uitgeven online, onder andere. Dus verveling doet kopen, ook al zitten ze thuis? Zeker, zeker. En zeker met de komst van uh, leuke apparaatjes zoals de iPad... Uh, ja. ja, is de verleiding om, als je toch aan het surfen bent... dan eventjes een leuke DVD-box mee te nemen. Nou, ik wil niet lullig uh, doen, maar je kunt maar één iPad kopen lijkt. Maar als je er zes hebt gekocht, is de lol er best wel vanaf. Oh, maar het gaat me ook niet om het kopen van die iPad, hoor. Ik, uh, ik bedoel dat als jij met je iPadje op de bank zit... en uh, je hebt net uh, de zoveelste serie op je iPad gekeken... en er komt een aanbieding voorbij op je iPad van... joh. Uh, kopen uh, deze dvd-box of dit, uh, uh, nou, uh, dit leuke jasje... Uh, dan is de verleiding groot om dat te doen als je je verveelt. Hmm. Ik ben nog niet helemaal overtuigd... maar ik heb een luisteraar aan de telefoon, hangen, Charlotte. De verregende ja, zomer op? is een zegen. Nou weet je, ik, ik, ik wil die uitdrukking niet eens zozeer gebruiken. Wat ik zo grappig vind... De commotie over dat weer. Kijk, wij als gemiddelde Nederlander, die kennen dat weertype wat hier heerst. Hè? En waarom zou je je zo laten leiden door het weer? Waardoor zou je je humeur door laten leiden? Ik ga dat even vragen aan Michiel van den Berg, onze strandondernemer van Bries. Wat is die commotie over het weer en waarom zou je je daardoor laten leiden? Deel je dat? Nou, ik vind het wel heel mooi wat deze mevrouw zegt. Omdat ik zelf ook redelijk positief ingesteld ben. Terwijl je een strandpaviljoen ja, uh, ja, hebt. Ja, ja. En gelukkig, gelukkig, moet ik er wel bij vertellen... Uh, ben ik al twintig jaar actief op het strand, samen met mijn broertje. En we hebben al heel wat zomers dus meegemaakt. En uiteindelijk hebben we drie jaar geleden een zaak ontwikkeld... waar we dus nu zijn, bij Bries... die minder afhankelijk is van de zon, laten we het zo maar uh, zeggen. doordat we een grote binnenlocatie gemaakt hebben... en uiteindelijk, gelukkig, een goede lunch en een heel goed diner kunnen draaien... Ja. in een restaurant op het strand, die dus niet altijd de zon nodig heeft. Maar goed, wat mevrouw zegt is wel, uh, vind ik ook eigenlijk wel. Alleen, er horen toch wel wat dagen zon in de zomer. Dat, maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n mooie locatie hebt als jij... met uh, plek voor 150 man en het is dit weer... dat je humeur wel beter wordt als het vol zit en het zonnetje schijnt. Dat zal ik zeker niet ontkennen. <laughs> dus uh, hoe ga je met deze tegenslag dan? Of is het helemaal geen tegenslag? Nou, de mensen die toch hier komen en waar wij toch de, de, de gastheer van zijn... mijn broer ja. en ik en alle personeel uiteraard... Is toch wel heel belangrijk dat wij in ieder geval uitstralen dat we het goed naar ons zin hebben. En dat we het heel fijn vinden dat ze er zijn. Charlotte, er is hier, ja, geen, er is hier niet uh, echt hele heftige commotie over de deur. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, hoor. Um, Michiel, um, had je ooit gedacht dat deze zomer zou kunnen verregenen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht in april en in mei, dacht ik, dit wordt de zomer van de eeuw omdat alle, alle feestdagen waren mooi. En dat moeten we ook niet vergeten. Natuurlijk, Pasen was goed. Pinkster was goed. Hemelvaart was goed. Moederdag was goed. De belangrijke dagen in het voorseizoen. En daarnaast was heel, heel mei was een hele mooie maand in april. Eigenlijk ben je al binnen. Nou, in, in zoverre hebben we gelukkig een buffetje kunnen maken. Okay. In het voorjaar. En dat ik, geldt voor alle strandzaken, denk ik. Ik zie hier een uh, badgast, meneer. Welkom in de bus. Hallo. Goedemorgen goeie, is het nog, hè? Het is nog goedemorgen. Wat ja. doet u hier eigenlijk? Ja, elke dag is een stranddag. Ja. Hoe komt dat zo? Ja, wat is mooier dan het strand? Daar heb je geen zon voor nodig. Ook op een winterdag is het mooi gewoon. Uh... En wat doe je hier dan op het strand? Ik wil nu even mijn kinderen brengen. Die gaan uh, zo lekker yoga met de ouders. Op het strand? Op het strand, ja. Wat leuk. Ja, ja dat, uh, dat uh, gebeurt hier uh, in de zomermaanden dan. Nou ja, de zomer is niet zo heel mooi. Maar, uh... En hoe oud zijn je kinderen? Twaalf uh, en acht. Uh, en is er dan hier een klasje voor kinderen voor yoga op het strand? Wat met elk weer doorgaat? Nou, niet met elk weer, maar er, er worden yogalessen gegeven op het strand. En um, vandaag hebben ze een workshop uh, Ouder uh, Kind. Dus dan uh, gaan de ouders met de kinderen samen oefeningen doen. Is het niet veel leuker als de zon schijnt, of kan je dat niet zoveel schelen? Het is veel leuker, maar de temperatuur is gewoon lekker, het is droog. En uh, ja, je hebt een waanzinnig uitzicht, leuker dan in een sportschool. Hey, en um, ik, ik, had net, ik heb net uh, Suzanne Eikelenboom aan de telefoon. Zij is internetondernemer. Zij zegt met dit weer gaan mensen vooral online shoppen. Heb je, doe je dat ook online shoppen met de weer of kom je gewoon naar het strand? Nou, ik, uh, ik shop wel online, maar uh, niet per se is dat weersgebonden. Dat is meer noodzakelijk of niet. Uh, <lacht> nee, het uh, strand is uh, elke dag voor mij een uitlaatklep. En er staan buiten allemaal kinderen, zijn die van jou? <lacht> uh, niet allemaal gelukkig. <tijd okkNO> <risas> Volgens mij wacht ze op je. Dank je wel voor je aanwezigheid. <lacht> nou, dat kan dus ook. Mensen die hier yoga komen doen op het strand. Dat, dat is dus ook een soort van clientele ook nog voor jou? Nou, dat verzorgen wij in samenwerking met Michelle Braams. Die is ja. degene die de lessen geeft. Dat en, gebeurt hier eh, ook bij Bries. Ja, ja. Dus wij verzorgen inderdaad yoga. Uh, we hebben op het, als het redelijke stranddagen zijn... verzorgen we massages op het strand met een, met een vaste masseuze. Dus ja, we hebben een heleboel extra's, zeg maar... Mits het weer het een beetje toelaat. Alleen gelukkig yoga, zoals meneer dat nu yeah. al zegt, gaat, gaat in principe altijd door. Maar heb je dat ontwikkeld vanwege de zomer? Of uh, de, de, de uitblijvende zomer? Of heb je dat altijd al gehad? Nee, we hebben altijd gedaan. We wilden eigenlijk okay. hier een aantal uh, dingen doen. Uh, buiten het, het, het, het standaard gebeuren op het strand. Dus dat wil zeggen yoga lessen. Dat wil zeggen goede bediening op het strand. Maar ook, ook uh, massages op het strand. We, hebben, we zijn bezig om te kijken of we voor iets voor een bepaalde kinderopvang kunnen doen. Dus heel veel dingen die je wel heel veel in het buitenland ziet. Maar niet veel in Nederland ziet. Dat zijn ja. juist de dingen die wij... Uh, die wij willen gaan creëren hier allemaal. Suzanne? Ja? Um, wat, wat wordt er... Wie, wie koopt er online? Zijn dat mannen of vrouwen die voornamelijk met dit weer online kopen? Weet je daar wat van? Nou, ik weet wel dat uh, veel van de webwinkeliers die ik over dit onderwerp heb ondervraagd, die hebben aangegeven dat uh, zij bijvoorbeeld al heel veel uit hun herfstcollectie hebben verkocht. Maar en, dan moeten ze die dus uh, ook dat... al vervroegd ingekocht hebben of niet? Hoe, hoe is dat dan uh, Nou, sowieso hebben die al uh, ingekocht. Dat hoor ja. je wel uh, nu al gedaan te hebben. Uh, maar uh, mensen hebben het allemaal eerder online gezet. Vanwege dit slechte weer. En um, uh, mannen en vrouwen? Ja, die, uh, die winkelen op een andere manier online. Ik hoorde net uh, de badgast die jij uh, interviewde. Ja. Dat is dus een man. En die zegt van nou, ik ga alleen online shoppen als het uh, nodig is. Typisch uh, Mannelijke mannelijk. online shoppers die zijn inderdaad heel praktisch ingesteld. En vrouwelijke online shoppers die, uh, ja, die gaan vaker kijken van... nou, ik heb eigenlijk niks nodig, maar ik vind het gewoon heel leuk... om in een webwinkel te kijken of ze alweer iets nieuws hebben. Ik ben misschien dus... hebben ze dan niet eens koopintentie, maar ze ja. gaan wel kijken. Ik ben een onwijze shopper, maar op internet kom ik echt niet vaker dan lingerie en lenzen... Ik heb ooit een keer een camera en een printer gekocht. Nou, dan ben je wel klaar, denk ik. Het is gewoon niet leuk als vrouw om online te zoeken. Dat doe je toch ook een beetje voor de sociale omgeving? Een beetje kleurtjes zien en stoffen voelen. En dat kan toch allemaal niet online? Uh, je kunt inderdaad niet stofjes online uh, voelen. Dat, uh, dat moet denk ik nog uitgevonden worden. Dus het is uh, niet leuk, lijkt me. er zijn, me. Wel, er zijn uh, wel steeds meer uh, vindingen op het gebied van online shoppen. Waardoor je... Uh, het bijna net zo dichtbij de klant kunt brengen als met een uh, stenenwinkel. En uh, ja, als mensen echt uh, stofjes willen voelen... er zijn al heel veel webwinkeliers die dat mogelijk maken... die uh, bijvoorbeeld gratis uh, een staaltje stof opsturen. Hmm, gaat wel. Ik ben nog steeds niet overtuigd van dat online shoppen. En bovendien dat online eten, ja, dat kan je bestellen... maar dat is ook eigenlijk hartstikke smerig. Dus eigenlijk blijft er behoefte aan uh, restaurants, lijkt me ook op het strand. Michiel. Gelukkig wel, ja. Moet ja. ik zeggen, ik ben zelf ook. Ik heb nog nooit iets op internet gekocht. Ik moet wel zeggen dat ik het al mijn... Ook wel geen omheen, computer nooit, of zo? Niks, nul, nee. En je vrouw? Nou, nee, ook niet. Nee. Nou zeg. Nee, nee zie je dat nog nooit. Nee. Maar goed, ik, wat dat er gaat zal ik niet een gemiddelde, eh, gemiddelde persoon zijn die internet gebruikt. Nee, ik heb dat absoluut nog nooit gedaan. Nee. Suzanne, kun je dat geloven? Bestaat het nog? Um, nou, ja. nee. Maar nou, een ticket, ik zeg moet dat eerlijk zijn. wel ticket. Online... Ik hoor ook wel eens uh, berichten dat er sommige mensen zijn die gewoon nog geen internet hebben in Nederland. En uh, dat verbuigt me dan ook wel. Um, maar um, ja, meneer is absoluut geen, uh, geen voorbeeld. Uh, want de brancheorganisatie heeft voorspeld dat, uh, dat het wel eens zo zou kunnen zijn: dat we eind 2011 met z'n allen voor 9 miljard euro online hebben uitgegeven. Um, en dat is echt heel veel. Dat is echt belachelijk veel. Ik ben nu even de bus uitgestapt. Ik sta hier naast een mevrouw met twee hondjes. Mevrouw, wat doet u hier op het strand met het weer? Nou, lopen. U doet u dat elke dag? Nou, bijna wel. Bijna elke dag. En um, valt het een beetje tegen het weer? Of zegt u van, het is wel lekker zo? Nou, er is altijd in Noordwijk eigenlijk wel een moment van de dag dat, net, uh, dat mooi is. En uh, het weer houdt u gewoon niet? Nee hoor, die honden die moeten toch lopen. Is het hier niet leuker als er veel meer mensen zijn? Of zegt u stiekem, nou, nah, zo is het wel beter? Uh, in het najaar is het strand weer van ons. Dan zijn er geen anderen, is het echt ja, van de Noordwijk. Ja, ja, ja, ja. Het najaar is een beetje vroeg, bedoelt u? Uh, ja, eigenlijk wel. Het uh, najaar uh, en de winter die begint wat eerder. Maar, uh... En kent u dan de vaste wandelaars hier? Ja, in principe kennen de Noordwijkers met een hond elkaar. Ja. Klinkt hartstikke gezellig. Ja, Dank u ja. wel dat u even bij ons in de bus wilde zijn. Ik heb aan de telefoon Jan... Ja, Jan Sira uit Leiden, van Zuid-Holland. De verregende zomer is een zegen. Morgen. Nou, uh, ik vind het niet zozeer dat dat een zegen is, een natte zomer. Uh, ik denk aan mijn vakantie in dat gezin, broederschapshuis School, mijn tweede huis, zeg maar, waar ik heel graag kom. School is een klein dorpje dat ligt 11 kilometer noordwestelijk van Alfa ja. ongeveer. En het Elfschin-Boederschapsreis School ligt daar aan de oorsprongweg nummer 3. En dat ligt er ongeveer. Ja, we komen uh, straks allemaal langs, Buiten uh, het dorpje. Maar dat, we daar, Ja, dat is dan teleurstellend voor de mensen die daar vakantie hebben. Ja, maar wat vindt u en, uh, er zelf van? Die voor die mensen is het teleurstellend. Maar wat doet u? Wat ik doe, ik uh, ga er ook met vakantie. Namelijk zo'n week 6. En ik vier mijn verjaardag daar. Ik ben 23 augustus jarig. Dan hoop ik 67 te worden. En dan oh, verjaardag. We komen met z'n allen naar u toe. 23 augustus lijkt me hartstikke gezegd. Dankjewel, Jan. Uh, Michiel, uh, wanneer gaat de zon weer schijnen? Wanneer moet de zon weer gaan schijnen voor jou? Nou, laten we ervan uitgaan dat volgende week sowieso de zon weer schijnt. En ik ja. denk zelfs morgen al een beetje. Ja, kun jij dat zien aan het weer of, kijk nou, je naar, ik, of luister je ik, naar de weermannen? Ik heb drie of vier internetsites en daar neem ja. ik een beetje een gemiddelde van. En dat, Die geloof je dat, ook? Nou, als ik het gemiddelde neem, gaat het vaak goed. Okay. Afzonderlijk van elkaar klopt het niet altijd, moet ik eerlijk ja. zeggen. Maar wat ik, wat ik, wel, wat ik altijd een, een vertrouwelijk gevoel over heb, is dat de zomer heeft altijd een aantal zonuren heeft. We hebben natuurlijk heel veel in mei en in april gehad, maar het kan niet anders dan dat we in september of eind augustus... gewoon echt nog een aantal weken lekker weer krijgen. De beurs kon ook niet in elkaar denderen en dat deed hij toch... Nee, ja, dat is ook waar. Maar dan hoeft het geen 28 of 30 graden te zijn. Maar dan vind ik 22 graden ook goed. Ja. En het leuke is dat iedereen dan ook wel echt aan de zon toe is. En, en ook hopelijk uh, alle zonnestraaltjes zou mee willen pikken. Hoe is de sfeer dan? Zijn de mensen dan extra uitgelaten wat het zon is? Of zijn ze juist extra agressief? Want ze moeten nu zon en ze moeten die plek. Nou, je krijgt een beetje chaos in de zin dat veel mensen, met name als het een weekenddag is, natuurlijk allemaal naar het strand gaan. Dat je natuurlijk een aantal beperkt aantal bedden hebt. Uh, en, en dat is dan allemaal eerder weg, dus, eerder, dus als mensen dan lang in een auto hebben gezeten, ze komen hier en de bedden zijn nog of wat dan ook. Alleen, uiteindelijk wordt iedereen wel vrolijker van de zon, daar ben ik hey, van overtuigd. En als het een mooie dag is, dan slippen opeens al die wegen dicht, dat hebben we laatst ook weer meegemaakt, dan kunnen die mensen het hier niet bereiken. Ja, uh... nou, gelukkig heeft Noordwijk drie hele grote toegangswegen in ja. tegenstelling tot de andere badplaatsen, dus dat uh, probleem in Noordwijk hebben we niet zo. Hé, hey, en hoe plan je personeel in? Nou, wij hebben een aantal vaste medewerkers. En ik moet zeggen, we hebben in april en mei hebben we natuurlijk die pool vergroot. Omdat het op dat moment nodig was. Dus hebben we hebben een ja. heleboel mensen aangenomen. En uh, die mensen zijn bereid om, om dagen te maken van 12, 13 uur. Als het nodig is. En als het mag minder dat? weer is. Ja, dat mag. Okay. En als het minder weer is, dan kunnen ze halve dagen werken. Kunnen ze vijf, zes dagen. Vijf, zes uur per dag werken. Dus wij plannen in een dagploeg en een avondploeg. Wordt het mooi weer, ja dan... Moeten ze allemaal doorstaan. Dus dat is een en beetje in het... Uh... dit weer in het weekend, is het dan uh, drukker dan dat het nu is? Sorry, dit? Als het dit weer is, dit, dit grauwe weer mm -hmm. in het weekend. In het ja. weekend zijn de mensen vrij. Nu moesten, moeten ze misschien nog even werken. Maar is het dan net zo druk of rustig als dat het nu is? Nee, het weekend is sowieso veel drukker. Oké. Okay. Veel drukker. Ja. Dus in die weekend maak je nog wat anders. Uh, is het hier toch wel wat anders? Ja, het is maar het is nu, wat is het? Uh, half uur, elf uur. Dus het ja. is in principe als je over, uh, rond één uur, twee uur, uur s middags komt, is het ook alweer heel anders. Dan, dan, dan zijn er hoop mensen eruit, ze zijn dan wandelen en dat lunchen. Maar in het weekend, ja, dan uh, zijn er hoop mensen die toch wel uh, even eruit willen en even naar het strand willen gaan. Ik heb hier een paar tweets. Eentje van Henry Muis. En die zegt, je wordt er wel een beetje deprivant van van het weer. De wereld lijkt zo treurig als het dit weer is. Ik heb er ook eentje van John Koenraads. Wat deze zomer betekent voor mij is dat het om de haverklap zeiknat op mijn werk of thuis komt met die stortbuien. Dat zul je ook wel hebben hier op het strand, dat die mensen zeiknat aankomen, of niet? Ja, ja. Schuilen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dan, uh... Gelukkig zijn de mensen, als we helemaal binnen zijn, hebben wij in ieder geval een dak en een, een open haartje en is het lekker warm. Ja. Maar ja, het is inderdaad, het bij strand hoort ander weertype. Dat, nee. dat kan ik niet ontkennen en ik, ik zou het liefst ook zelf willen, natuurlijk, ik iedere dag de zon schijnt. Ik heb Elmer aan de lijn. Elmer, hi. Ja, hallo, goeiemorgen. De verregende, ja, De verregende zomer is een zegen. Uh, nee, het is geen zegen. Nee. Nee, ik, vind het, uh, ik word er een beetje droef van. Ik uh, realiseerde me gisteren dat het de slechtste zomer ooit is, die ik ooit heb meegemaakt. En, en hoe uh, oud ben je, Elmer? Oh, ik ben bijna 32. Nou, de ergste zomer? Ja, dus ik uh, heb er heel wat meegemaakt. Eerst was het zo dat het echt hoe je heet was. Ja. Nou, echt fantastisch, op het strand en zo liggen, lekker. Maar nu, um, ja, als, je, uh, als het warm is, ben je aan het werk. En als je vrij hebt, uh, schijnt de zon niet. En, uh, maar moet je nu niet nog werken? Zeggen, dat maakt het helemaal erg. En daarna dan moet je wel aan het werken dan uh, het me voorstellen. Dat het heerlijk, ik kan me voorstellen dat het heerlijk weer is om juist om te werken. Want uh, je hoeft je niet naar buiten te kijken en denkt van was ik maar vrij. Ja, dat was wel jammer. wat dat betreft kan het beter altijd zonnig zijn. Want dan kan je en lekker binnen zitten en naar buiten kijken dat het mooi is en als je vrij bent. Of terwijl je zit of in de, ja, op, op het... Uh, uh, in de zon liggen. Zeg maar Elmer, maar, maar ik wil nog even wat ja. vragen. Moet je niet gewoon online shoppen? Want uh, dat, dat schijnt te helpen. Sorry, online shoppen? Online shoppen. Shoppen? Ja. Oh, online? Ja. ja nee, ik shop alleen online als ik wat nodig heb. Ik shop achter überhaupt Alleen als ik wat nodig heb. Anders dan. Dankjewel. Ja, geen... Dankjewel, ja, okay. Elmer. Hi. Suzanne, mensen um, uh, shoppen als ze wat nodig hebben, maar met dit weer niet, zeg jij. Ja, um, nou, ik denk dat, natuurlijk dat dat voor iedereen uh, verschillend is. Uh, maar er zijn wel uh, statistieken die uitwijzen dat op dit moment... er uh, gewoon meer wordt verkocht dan in de zomer van vorig ja. jaar. Dankjewel, Suzanne. Ik heb aan de lijn Weerman Erwin Kool. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Erwin, kunnen mensen onderscheid maken tussen de boodschapper die jij bent... en de boodschap die jij brengt? Of word je persoonlijk aangesproken en verantwoordelijk gehouden... voor de verregende zomer? Nee. Ik kan uh, gewoon zeggen wat ik wil. Ja, dat en daar kan. Word nog... Ik nog niet op afgerekend. Oh, wat heerlijk. En gaan er nog mensen geld ja. verdienen deze zomer? Nou, de verkopers van paraplu's en uh, dat soort dingen. Ja. Van, uh, van regenattributen. Want uh, ja, het is. Alhoewel volgende week krijgen we een aantal hele fraaie dagen. Vertel, wanneer beginnen die? Hoe laat? Nou, ik denk maandagmiddag om tien over drie Dus het eerste sprankje zon. En dan dinsdag, woensdag, donderdag en dan aan het eind van de donderdag, zo na vijven, dan uh, is weer een bui mogelijk. Maar we krijgen een paar droge dagen met zon en dan krijg je ook 20, 25 graden gelijk. Dan heb je toch een beetje het gevoel dat het zomer is. Hey, en dan is het weekend, dan is het weer winter? Uh, nou, in ieder geval herfst, ja. Okay, ja, maar... dan komen de buien weer, dus, uh, dus volgende het week is niet anders. Volgende week mag ik mijn bikini aan? ja. Ja, nou ja, luister, voor mij mag je elke dag je bikini aan, hoor. Maar. Dat verdient uh, apotheek aan, wou je, je zeggen. Als je, als je zegt van het, het, het is buiten. Ik, ik wil hem echt buiten gebruiken omdat het van het lekkere weer is. Nee, dan moet je echt volgende week doen. Dankjewel, Erwin Krol. En ook dankjewel, Michiel van den Berg, dat we hier mochten staan bij Bries. En uh, je weet het, maandag, tien over drie begint de zomer. Oh, <laughs> duurt wel vier <laughs> dagen. Suzanne, aan de telefoon, hartelijk bedankt uh, dat je willen, hebt willen toelichten. Dat we toch met z'n allen online shoppen. Het kan tegenwoordig 24 uur per dag shoppen. En dit was de eerste Premloze Premtime. Time flies when you're having fun. Ik wil uh, ook alle luisteraars, de titraars en de mailers en de inbellers bedanken voor de discussie. En de mensen achter het scherm die het mogelijk hebben gemaakt. Dat is voor de techniek Bart Daatselaar, redactie Slima El-Kaldi, internet Rien Aert, productie Hans Twint en Momo Zarou. De eindredactie is in handen van Barbara van der Klis. Die gaat straks haar koffer pakken om af te reizen naar zonnige orde. En ik geloof dat ik de enige ben die daar niet jaloers op is. Na het nieuws hebben we Deborah Blackenhorst met de gids. Ik wens u een zonnige vrijdag, een schitterend weekend. Maandag zijn we er weer, met bikini weer. En we gaan eruit met fire to the rain. Oh, er wordt hier nee Oh, ik word overruled. We gaan naar Boudewijn de Groot. Hè? De mannen hebben het voor te zeggen. Nou, dat is maandag afgelopen, heren.